Johannes 1, vers 1 tot en met 3. Wie kent hem niet uit zijn hoofd? Als er één tekst bediscussieerd is binnen het christendom, is het Johannes 1, vers 1. En iedereen mag erover discussiëren. Alleen de christelijke traditie is zo van het padje af, dat ze met de allereerste tekst van het Nieuwe Testament de hele boel op zijn kop gooien. Ik zal er vandaag niet te veel over klagen, maar proberen zoveel mogelijk te zeggen wat het woord zegt. Om dat te laten horen, zodat je dat kunt aanvaarden vanuit het woord. En tot je oogjes verder open gaan dan de meeste christenen in hun beleidenis. Want het is echt belangrijk dat we het snappen. In Johannes 1 vers 1, daar staat geschreven. In den beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. U kent hem uit uw hoofd, hè? Zo hebben de vertalers het vertaald. Je bent altijd maar afhankelijk van hoe vertalers het vertalen. En welke visie hebben ze als ze het woord lezen en welke visie hebben ze als ze het gaan vertalen. En als ze dan daarna ook nog hun exegese gaan geven, dan zijn er heel wat compleet van het padje afgegaan. Ik dank God voor de dag dat onze oogjes open gingen en tot we gingen leren lezen wat er staat. Maar je moet altijd maar goed blijven studeren, want je moet uiteindelijk naar het grondwoord toe. De staat in de beginnen was het woord. Nou is dat woordje woord eigenlijk al een verkeerde vertaling. Want in de beginnen was helemaal niet het woord. Want wat doet nou de christenheid... Die maakt dat woordje W tot een hoofdletter. Ik heb er maar een streepje onder gezet. Want omdat de vertalers een bepaalde uitgangspositie hebben over Yeshua. Want zij zeggen naar aanleiding van hun leer. Yeshua is God. Een grotere leugen bestaat niet. Hoe kan nou Yeshua die de gezalfde is. God zijn die hem gezalfd heeft. Absurd tot mensen zo denken. Nee, God is God. En hij zalft iemand met een zalving. Dat betekent Christus, gezalfde. Yeshua, de gezalvde. Wist u dat wij ook gezalvde zijn? We zijn zo dermate gezegend... wij horen tot de gezalvde. Zodra je tot het lichaam van Christus behoort... behoor je tot een gezalfd volk. Nou, in de beginnen was er het spreken. Dat staat in de grondtaal. En dat is niet moeilijk... Want het nummertje 3056 staat gewoon het spreken. Waarom dan woord zeggen? Dat komt alleen maar door de theologische verbindingen die mensen leggen. En ze gaan het zo verklaren. Dat woordje het spreken, 3056, staat in de grondtaal logos. logos. Dus het is een zelfstandig mannelijk naamwoord. En het is van spraak. Logos is het spreken. Het is een woord... Geuit door een levende stem. Als ik nu tot u sta te spreken, dan kun je zeggen, wat is nou de logos van dat spreken van Willem? Nou, de logos geeft aan dat er iemand spreekt. En als er nou niet staat Willem staat te spreken, dan weet je dus officieel niet wat mijn naam is. Dan zeg je nou, uh, in het begin was het spreken. Wij weten in het begin wie sprak er. Dat is alweer, ja, wij, want hij begon te scheppen. Maar de christenen die maken van dit soort teksten, van het woordje woord, een hoofdletter. En dan zeggen ze in de begin was Jezus. En Jezus sprak en Jezus schiep. Uit dat soort theologie komt ook de pre-existentie. Dan zeggen ze, ja Jezus voor zijn geboorte, die was er al lang bij de Vader in de hemel. En het is natuurlijk wel zo, maar hij was in het denken van Vader. Hij zat compleet in het verlossingsplan en hij was het middelpunt van Gods verlossingsplan. Want toen hij kwam, kon ook de prijs betaald worden. Hij was de enige rechtvaardige met rechtvaardig bloed. Het gaat over logos. Logos is het spreken. Het is een woord wat geuit wordt door een levende stem. Vandaag hoor je levende stem van Wim. Dus wie is de logos? Dat is Wim. Genesis 1, vers 1 tot en met 3. Johannes 1, vers 1 tot en met 3, is rechtstreeks verbonden met Genesis 1. Toen Johannes zijn evangelie ging schrijven, toen heeft hij nagedacht, hoe ga ik nou beginnen? En hoe mooier kan hij niet beginnen, als hij begint met het begin. Dus wat zegt Johannes? In de beginnen... ...was het spreken. Oh ja, ja, lees maar in Genesis 1. In den beginnen schiep God de hemel in de aarde. De aarde was woest en leeg. Duisternis lag op de vloed. En de geest van God zweefde over de wateren. En God zeide. Hé, hey, zeide. Dat is het woordje Amar. Amar is spreken. Dus Johannes 1 verwijst rechtstreeks naar Genesis 1. Johannes had erover nagedacht... Hij zegt, zo ga ik beginnen. Laat ik nou beginnen met hoe het begonnen is. Er staat dus nergens geschreven dat Jezus er in het begin was. Helemaal niet. Want als hij uit een mens geboren moet worden, moet er wel eerst een mens zijn. Hij was niet een of ander geestelijk wezen of een engel die later mens geworden is. Want tot wie der engelen heeft God ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand. Er zit geen engel, ook geen ex-engel aan de rechterhand van God. Daar zit Yeshua, de Messias, de mens. In de beginne schiep God, broeder en zuster, dat is Yahweh, de hemel en de aarde. En God zeide, dat is Yahweh die zei, en dat zeide, dat is Amar spreken, er zei licht en er was licht. Dus het was niet in de beginne sprak Yeshua. Nee, het was Yahweh die sprak. Maar in heel zijn plan van de hele schepping overziende zou Yeshua wel het middelpunt van de tijd zijn. Waarop alle profeten hebben uitgekeken en waarop alle profeten naartoe hebben geprofiteerd. Hij zou uiteindelijk ook het lam God zijn en we zouden door zijn bloed verzoening ontvangen. Yeshua die gaf door zijn bloed te storten zijn leven. Ons leven, onze ziel zit in het Bloed. Als iemand een ongeluk krijgt en hij ligt dood te bloeden. dan ligt zo iemand de zieltogen. Oud-Nederlandse woord. Maar dan zie je zijn ziel uit het leven, uit zijn lichaam gaan. Want daar zit zijn leven in. Dus in de beginnen schiep God. En Johannes die begint in 1 Johannes 1. In de beginnen was het spreken. Het spreken was bij God. Zoals mijn spreken bij mij is, we willen. ook zit in mijn hoofd. En dat spreken, dat was God. Dat spreken vandaag is ook Willem. Het zit in mijn denken en wat ik in mijn denken heb, breng ik onder woorden en ik maak u mijn denken bekend. En ik probeer door dat denken heen te zeggen, kijk waarom denk ik zo? Want zo staat er geschreven. En zeg je, hé hey, inderdaad dat is waar. Of je hebt het al eerder gezien of je ziet ineens iets nieuws. Dan denk je, dat is fijn dat ik het nou hoor. Maar dat hoor je omdat er iemand spreekt zodat mijn gedachten bij u kunnen overkomen. Het gaat dus om logos. Het gaat over het spreken. En het is een woord geuit door een levende stem. En zo is het ook met God. Dan krijgen we het woordje dit. Wat is dat voor een woord, taalkundig? Aanwijzend voornaamwoord. Een vingertje erbij, dit. Als je iets wil uitdrukken, zeg je kijk dit of het is dat is een schitterend woord. En het is ook belangrijk dat je het herkent. Als er dit staat tot het echt wel belangrijk woordje is. Want zegt hij, dit, waar heeft hij het dan over? Over dit spreken. Dit was in de beginnen bij God. Niet Yeshua was bij God, maar dit, het spreken, was bij God. Wat God in zijn geest had, in zijn gedachten, Onder woorden brengen en het uitspreken. Zodra er bij God niets is en hij begint te spreken, dan ontstaat er dat wat hij zegt. Er was geen licht. En God die zegt, licht. En toen was er licht. God zegt, bomen. Niet één boom, de hele hof vol met bomen. Van alle soorten, merken en eh, hoe het er ook maar uit zien. Wonderlijk als God gaat spreken. Nou zegt hij, dat spreken... ...het spreken, want daar gaat het om... ...dit, het spreken... ...was in de beginnen bij God... ...bij Yahweh. Dit, het spreken... ...was in de beginnen bij God. Het spreken... ...broeder en zuster, is niet... ...deze... ...een persoon, was bij God. Begrijpt u? Dit is niet een persoon... ...die bij God was, nee. Het spreken is het onderwerp van de zin. In de beginnen was het woord. Oh, waar gaat het over? Wat is het onderwerp? Het spreken. Dus gewoon in onze taalkunde is het spreken het onderwerp. Dus wat is het onderwerp van deze zin? Daar moet je toch een speciale vraag voor zetten. Wat moet je ook weer vragen voordat je weet wat het onderwerp is? Over wie, wat, waar gaat het over? Het gaat over het spreken. Oh, dus het spreken is het onderwerp. Dus wat nou eigenlijk het onderwerp is, het spreken, daar vullen de christenen in, oh dat is Jezus. En dan zeggen ze, Jezus is God. Dat is zo krom, ik hoop dat je dat goed wil onthouden. Dit, dat spreken, was in de beginnen bij God. Het spreken is dus het onderwerp van de zin. In het Grieks luidt deze zin, theos hen hologos. En dat staat voor God was dat aanwijzend voordeelwoord, het spreken. Wie was het spreken? Dat was God. Theos hen hologos. God was dat spreken. En niemand anders. Dan gaan we verder. Alle dingen die je je maar kan voorstellen, alle dingen zijn door hetzelfde geworden. Kijk, dat vertalen ze dan maar even met woord. Maar het staat er niet. Ook zeggen ze dan ook weer een hoofdlettertje ervoor, weet je wel. Het staat er niet. Er staat gewoon het woord hetzelfde. Het is het woordje 846. Dus we hadden het hier over het spreken, het spreken, het spreken. Alle dingen zijn door hetzelfde, wat? Dat is dat spreken geworden. En zonder dit, nog een keer, dat is het spreken, is geen ding geworden dat geworden is. Taalkundig is die zo simpel. Je moet dus al een theoloog zijn. met een bepaalde vooringenomen positie. om de woorden te veranderen. om het aan jouw positie gelijk te maken. Maar we worden bedrogen vanaf de basis. En het verdraait nog wat toe. de eerste regels van het Johannes Evangelie. Nog een keer: Johannes 1, vers 1. In de beginnen was het spreken. Dus nu heb ik het er maar neergezet. Zo zou het in die Bijbel moeten staan. Lees je bijvoorbeeld de Naardense vertaling, dan staat het te keurig. staat gewoon goed. Ze weten het wel. In het begin was het spreken, dat is dus Logos. En het spreken, Logos, was bij God. Ja natuurlijk, want dat spreken, Logos, was God. Het was God die sprak. Dan heb je de waarheid te pakken. Als theologen het andersom uitleggen, dan liegen ze. Theo loog En hij liegt nog steeds. Hè? Johannes 1, vers 14, dat is de volgende tekst die eigenlijk hierbij komt. Het spreken, nou ga ik het maar gelijk goed vertalen. Dat is dus de werkelijke vertaling van Logos. Het spreken is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En wij die het schrijven, de discipelen, hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Die hebben drieënhalf jaar met hem gewandeld. Ze hebben de wonderen en de tekenen gezien. Ze hebben het aanschouwd. Zij hebben ook van hem getuigd. Door hun getuigenis weten wij wie Yeshua is. En we geloven het. En hij heeft wonderen en tekenen gedaan. En wij geloven dat. Want door zijn wonderen en tekenen heeft hij aangetoond tot hij de Messias is... Wie kan doden opwekken dan God? Of de profeet die door God wordt aangestuurd. Er zijn natuurlijk ook profeten geweest die doden opgewekt hebben. Dat was eigenlijk niks bijzonders. Maar omdat een profeet een dode opwekte... ...zeg je zo, die komt echt uit de hand van God. Zie je? Dus niet omdat Jezus God is, maar hij is de zoon van God. Hij is Messias. Hij is de gezondene van de Vader. Hij is de grootste profeet die ooit onder ons vertoefd heeft... Mozes heeft daarvan hem geprofeteerd. Hij zal een profeet zenden als ik, zegt hij. Hoor hem. Hoor, de sma. Dus niet alleen horen, maar doet ook wat hij zegt. Wij, de discipelen, hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Het was een heerlijkheid, als van de enige geborene des vaders. Hij was vol van genade en waarheid. Ik zou willen dat we allemaal zo op Yeshua zouden lijken, dat mensen konden zeggen, als je die man of die vrouw ontmoet, wat een volheid van genade en liefde en barmhartigheid straalt het uit. Ik kan wel zien dat het een discipel is van Yeshua. Zou toch mooi wezen, hè? Soms is dat wat moeilijk, maar streef daarnaar. Streef daarnaar. Het is een goed doel. Het feit dat het in het Nieuwe Testament staat, moet je altijd nog eens een keer iets op gaan zoeken van, staat het nou ook nog in de Torah? Nou, dat is leuk. Ook psalmen horen tot Torah. Hè? Het woord staat er in psalm 33 vers 6. Het woord, dat is ook het spreken. Zie je? Het spreken van Yahweh zijn de hemelen gemaakt. Zo. Door het spreken van Yahweh zijn de hemelen gemaakt. En door de adem van zijn mond al hun Heer. Want Hij, dat is Yahweh, sprak en het was er. Ja, hij, dat is Yahweh gebood en het stond er. Dus als je gaat kijken, wat staat er nou in Torah, in de psalmen, wie spreekt er eigenlijk? Het is Yahweh die spreekt. En door zijn spreken in de duisternis, licht. En alles wat hij benoemt ontstaat op het moment dat hij het zegt. De psalm die zegt heel duidelijk, door het spreken van Yahweh zijn de hemelen gemaakt... En door de adem van Yahweh's mond al hun heer... ...want Yahweh sprak en het was er. Yahweh gebood het en het stond er. Is er iemand anders die spreekt? Het is Yahweh die spreekt. Anders kun je het niet vinden. Of je moet inlegkunde gaan toepassen. Dan heb je een vooringenomen standpunt... ...over een drie-eenheidsleer, En dan zeg je van eeuwigheid is God de Vader, God de Zoon en God de Geest. Drie onderscheiden personen. één wezen, dat is een filosofisch dogmatische kronkel waar de hele christenheid onder heeft geleden. We nemen hierbij Psalm 33, vers 6 en 9, Hebreeën 11, vers 3. Paulus die heeft gezegd dat de wereld door het spreken gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Wat staat er? Door het spreken gods. Let op, Yeshua is niet God. De God en Vader van Yeshua. Die is God. De enige waarachtige God. Buiten hem is er geen God. En Jezaja die zegt, ik ken er geen. De hele woord vanaf de Torah tot aan vandaag toe, kent maar één God. En Yeshua is de Zoon van God. Als hij Grieks wil gaan denken, dan zeggen de Grieken, er zijn vele Goden. Ja toch? Griekenland had vele Goden. Dat zegt Paulus toch ook? Hij had vele goden gezien, vele tempeltjes. Nochtans is er maar één God. Dus dat staat geschreven. Er zijn vele goden en vele heren. Nochtans is er maar één God. Yahweh. En geen ander is God. Yeshua is de Zoon van God. Er zat veertig keer in het Nieuwe Testament en tachtig keer de Zoon des Mensen. En er staat niet één keer, Yeshua is God het zichtbare, niet ontstaan uit het waarneembare. Petrus die bevestigt nog een keer in 2 Petrus 3 vers 5, dat door het spreken van God, de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde. Dat is ook het, een van de eerste dingen die God sprak, voordat hij daar de mens op ging planten en voordat dat hij de, de aarde ging ontwikkelen. Met de bomen en de planten en de dieren en de mens. En de mens werd verantwoordelijk gesteld om daarvoor de zorg te dragen. Paulus die hebt het gezegd door het spreken Gods. En Petrus die zegt door het spreken van God. Ik heb het genomen als een aanleiding, als een zetje naar het hoofdpunt voor vandaag. Want als je gaat praten over ik ben de ware wijnstok, zijn er ook weer heel wat gevoeligheden. Hoe vindt u het zo als je nou leest ik ben de ware wijnstok... Wat zeggen mensen? Ik ben. Ah, dat is God. Ik ben die ik ben. Het is de grootste onzin die mensen eruit kramen, omdat ze door de drie-eenheidsleer eigenlijk van het padje afgeraakt zijn. Er is een uitspraak vanuit het Oude Testament. Ik zal zijn die ik zijn zal. God is de altijd zijnde. Hij was hier, hij was daar, hij zal tot een eeuwigheid de zijnde zijn. En er is één plaats waar staat, ik ben die ik ben, zegt God. Dat betekent, ik ben die ik ben. En ik zal ook zijn die ik zijn zal. Ik zal blijken te zijn die ik zijn zal. Dat kun je dus allemaal aan deze regel vastmaken. God is de onveranderlijke. Zoals die was in het begin, zo zal die zijn aan het einde van de tijd. Ik ben wie ik ben. Maar dan moet je niet gaan zeggen, als je in het Nieuwe Testament leest, ik ben de ware wijnstok. Want dat zegt Yeshua, zeer wel, hij zegt, ik ben... En dan klikken ze aan dat ik ben, wat gewoon ego-emi betekent, of wat het grondwoord van is. Ah, oh, hij is God. Lieve mensen, je bent doorzeefd van menselijke, dogmatische, filosofische statements. Yes. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Hij gaat ons een uh, verhaal vertellen. Hij gaat iets uitleggen. Ik ben de ware mens. Yeshua zegt hier niet, ik ben. Oh, hij is God. Dat kan alleen als je denken beïnvloed is door iets anders. Luister goed. Het gebruik van ik ben in het Nieuwe Testament is het woord ego-emi. Ik neem maar een paar teksten om het duidelijk te maken. In Lukas 1, vers 19 zegt de engel Gabriel, ik ben Gabriel. Oh mijn God, Gabriel is God. Nee, toch, hè. Nee, hier moet je gelijk om lachen, hè. Ja, dat is onzin, Willem, dat staat er niet, hè. Nou, er staat toch, uh, ik ben Gabriel. Nee, Gabriel zegt gewoon wie die is. Ik ben Gabriel. Oh, en dat legt hij uit. Hij is een van de belangrijkste engelen die God uitzendt... om zijn profeten te tonen wat de wil van God is. Nog eentje. In Johannes 6, vers 35 en 48 zegt Yeshua... Ik ben het brood. Mijn God, Yeshua zegt, ik ben. Hij is God. Nee, hij zegt, ik ben het brood. Dan moet je nadenken. Oh, brood. Brood, waarom is dat zo belangrijk? Nou, wie gaf er ooit brood in de woestijn? Zo, die kwam van God vandaan. Oh, kwam dat brood uit de hemel soms, of niet? Kwam dat dan van zoveel stratosferen weg bij de sterren vandaan naar beneden vallen? Echt niet waar. God deed een wonder op een bovennatuurlijke wijze, het manna in de woestijn. En dat elke dag van de week, behalve op Shabbat. Dat is een wonder. En dat is jaar lang. Dus als Yeshua zich verbindt, ik ben het brood bijvoorbeeld, dan weet elke schriftgeleerde, Jood en ook wij, oh brood, ja, dat is niet zo moeilijk, hij is het brood. Hij is het levende brood. We delen zelfs zijn lichaam. Symbolisch om met elkaar van het ene lichaam te eten en daarmee be he, beleiden we. We zijn deel aan dat lichaam van Messiach. Ja, hebben we hebben gemeenschap met elkaar. Johannes 9, vers 9, daar zegt de blinde man, ik ben het. Ja, waar gaat het over? Zegt hij nou die blinde man, hey, ik ben God hoor. Echt niet waar. Weet je tot ik zo honderden teksten op kan zoeken voor u? Ik heb er maar vier genomen. Ik denk, nou, met drie, twee en drie getuigen is al genoeg. De vierde getuige, die roepen erbij. Maar die blinde man die langs de weg zit, die wordt genezen. En dan vraagt iemand dan: Ben jij, ben jij die, die? Jij bent toch die blinde, Jij hebt toch altijd langs de weg gezeten? Hè? En nou kan je zien. Ben jij het echt? En dan zegt die blinde, ja ik ben het. Hij zegt niet dat hij God is, hij zegt dat hij die blinde was die daar zat. Ik ben het. Zo, dus je bent echt genezen. Ja, Jezus, die krijgt alleen maar moeilijkheden vanwege al die genezingen die hij doet. Hij heeft zelfs doden opgewekt. Toen hij de eerste doden en uit het graf haalde, daar werd zijn doodvonders uitgesproken. Toen zochten ze hem te doden, want dit werd toch te gek, zeg hij. Ze hebben zich niet willen realiseren tot hij Messias was en tot hij daar de autoriteit voor had. Nee, dat is een heel probleem. Er is er nog eentje in handelingen 10 vers 21, want daar zegt Petrus. Zie, ik ben het. Ja, hou toch op. Je Petrus is niet God. Nee, is hij ook niet. Hij zegt gewoon ego, I'm me. Wij zoeken Petrus, want die gaat ons de dingen van het heil verkondigen. Oh, zegt hij, nou dat ben ik. Zo simpel is het. Ik hoop dat je het belachelijke ziet van de theologie... ...die door het woordje ik ben het gaat zeggen. Oh, maar Yeshua heeft gezegd... ...ik ben het. Ik ben de ware wijnstok. Ik hoop dat het voor eens en voor altijd uit die hoofden weggaat. Ik ben in het Grieks heeft niets te maken met... ...ik zal zijn wie ik zijn zal. Want dat is Yahweh. Wat zegt Yeshua... Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Een schitterende beeld wat hij daar schijnt. Een schitterend beeld. Dit is dus een rank aan de wijnstok en aan die rank zit weer de vrucht. Yeshua zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Die komt langs en die kijkt naar de vrucht. Jongen, jongen, jongen, nog even laten hangen. Hij bekijkt de vruchten van het land... Tot die dag komt dat die vruchten zo mooi en gespannen staan. Tot ze nou die ga ik meenemen. Zelfs als hij zijn mond er al aanzet. Ah, spatten ze open om die heerlijke druivensap eruit te zuigen. Hè? Mijn vader is de landman. Elke rank aan mij, zegt Yeshua, die geen vrucht draagt. Oh, wacht even. Nou blijkt dus die rank Yeshua te zijn. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt die neemt hij weg, de landman. En elke die wel vrucht draagt... die snoeit die... Hè? misschien hier een stukje... of daar nog een stukje, tot deze nog groter kan worden... opdat ze meer vrucht dragen. Dus dan haalt hij de plukjes weg van de stam... die overmatig sappen uit die stam halen. Alleen maar tot die ene mooie vrucht... die tros, die gaat groeien. En dan u en ik. Wij zijn die vruchten aan de wijnstok. Dus uh, ga niet piepen... als er wel eens geknipt wordt in je leven... Dat ik zeg: verdorie nog aan toe. Het zit allemaal tegen. Nee, dat doet de landman. Die knipt dingetjes bij je weg, waardoor dat, dat, dat, dat, dat groter worden van die vrucht eh, nog groter kan worden. De vruchten, die zijn te zien, die uit ons leven voortkomen. Die hebben met dadelijk specifiek iets te maken, maar ik zal het nog niet verraden. Misschien vind je het ook wel niet leuk dadelijk, maar goed. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, die neemt de landman weg. Maar als je wel vrucht draagt, dan snoeit hij op dat je nog meer vrucht kan dragen. Dus snoeien is alleen maar om je nog meer vrucht te laten draaien. Het is een zegen als God in je leven gaat knippen om je nog meer vrucht te laten draaien. Hij zegt op een wonderlijke wijze, gij, broeders en zusters, zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Moet je je voorstellen, de Heer die spreekt tot u... En omdat u zit te luisteren, verklaart hij al rein. Staat dat er of niet? Je zit aandachtig te luisteren wat de Heer zegt. Want ik mag alleen maar zeggen wat hij zegt, anders doe ik niet. Een beetje intermediair. Gij, broeder en zuster, discipelen, zijt rein nu om het woord dat ik, Yeshua, tot u gesproken heb. Dus er vindt al een reiniging plaats in ons. En hij adviseert, blijf in mij... Zegt Yeshua, gelijk ik, zegt Yeshua in u. Hoe zit het ook weer? Yeshua in ons? Hoe leeft Yeshua in ons? Toch door geloof? Ja toch? We hebben Hem aanvaard als onze Heer. We zijn met Hem verbonden door de doop in zijn dood en opgestaan in nieuw leven. We zijn het lichaam van Yeshua. Dat is om ons toch te zien. De vreugdevolle levenswandel die we hebben. Blijf in mij, in dat lichaam. Gelijk ik er nu, Want als de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Het is belangrijk dat je als een gemeenschap gezamenlijk in die ene verbonden bent. Zijn we verschillend van elkaar? Echt waar, hier zit van allerlei volk tussen, uit allerlei milieus. Niemand heeft het gelijke milieu. Nee, we zijn bij elkaar gekomen op grond van ons geloof in Yeshua als Messias. We hebben door hem ook nog eens een keer de vader leren kennen. En nu we de vader kennen, zo, jongen, jongen, ik ben blij dat ik de vader heb leren kennen. Wat ben ik God dankbaar voor zijn zoon, want hij heeft de verbinding gelegd. Hoe had de vader zich zichtbaar kunnen maken buiten de zoon om? Ja, heel de schepping heb uitgekeken naar Messias die komen zou. Maar hij kon het niet overleven, want ze hebben hem gedood. Maar ergens blijkt het nog in het plan van God te zitten. Want voor God gebeuren er niet zomaar plotselinge enge dingen. Hij heeft een heel plan uitgezet waar alles wat daarin gebeurt bij hem bekend is. Hele wonderlijke ervaring. Het is niet per ongeluk dat Yeshua gedood werd. God heeft alles overzien. Alles. Of we het snappen, we snappen echt niet Alles. Maar omdat God het overzien heeft en hij alles overziet, dan ze zeggen we, vader, ik snap het niet. Maar het zal wel goed wezen. Er komt een dag dat onze heer Yeshua terugkomt. Nou zegt Yeshua, hij begint nog een keer. Nog een keer. Ik ben de wijnstok. En jullie zijn de ranken. Wie in mij blijft, dat is een keuze die je maakt. Gelijk ik in hem, daar maakt hij ook een keuze voor. Die draagt veel vrucht, want zonder mij, Yeshua, broeders en zusters, kunt gij helemaal niets doen. Want je kan door je eigen doen geen gerechtigheid verwerven. We moeten in hem blijven en in hem alle dingen doen. Wie in mij niet blijft, dan komt pas het probleem, die is buiten geworpen. Dus als we ons zo gaan opstellen dat we eigenlijk niet meer in Messias zijn... Noem het maar, we gaan roddelen, kwaad spreken, lelijke dingen doen. Onder elkaar. We weten vaak niet eens wat we doen als we kwaad spreken onder elkaar. Maar het is het ergste wat er is als binnen dat lichaam van Yeshua door kwaad te spreken iets verkankert. Want dat is het gewoon. Wie in mij niet blijft is eigenlijk al buiten geworpen. Dat is trouwens ook de praktijk. Als mensen in de gemeente kwaad gaan spreken over wie dan ook, dat zijn de eerste stappen dat ze zichzelf op buitenspel zetten. Want iemand, een kankergezwel laat je in het lichaam niet toe. En dat weet dat kankergezwel, daarom zal hij eruit gaan. Hoef je niks aan te doen. Wie in mij niet blijft is buitengeworpen als de rank en is verdord. Men verzamelt ze, werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Dat is niet onze zaak, dat is gewoon wat de zegt. Er komt wel een voorwaarde. Indien. Altijd maar weer indien. Indien gij in mij blijft. voorwaarde, En mijn woorden in u blijven. Vraag wat gij maar wilt. En het zal u geworden. Nou, dit is bijna boven natuurlijk. Vindt hij ook niet? Bijna boven natuurlijk. We snappen het ook niet. Maar hij zegt het wel. Hij zegt indien gij in mij blijft. En let nou op. En mijn woorden hier heb ik achtergezet Rema. Die andere woorden, wat was dat ook alweer? Logos. Als er Logos staat in de grondtaal, dan moet je je afvragen wie spreekt er? Oh, dat is je sure. Maar als er Rema staat, wat zeg je dan? Dan zeg je, wat heeft hij gezegd? Dus Logos is wie zegt er wat en Rema is wat heeft hij gezegd? Moet je goed opletten. Hij spreekt over Rema. Indien gij in mij blijft en mijn woorden. Rema, dat wat ik zeg, in u blijven. Dat blijkt uit je handelwijze. Vraag maar wat je wil, het zal je geworden. Dan vraag ik me wel eens af, wat zouden wij nou het liefst vragen aan God? Hè? Wat zouden wij nou het liefst vragen aan God? Vraag maar wat je wil. Maar wat is nou onze wil? Wat is nou het hoogste van onze wil? Dat is dat God de gelegenheid krijgt om in ons te bewerken wat hij wil. Zijn wil moet in ons zichtbaar worden. Ook al hebben we geen lange jurk zoals Yeshua, maar gewoon in onze Hollandse broek en trui. Tot ze zeggen, zo, zeg, dat is echt een beeld van Yeshua. Wat een liefdevolle, barmhartige man of vrouw. Heb je soms Yeshua ontmoet? Je zou het wel zeggen. Maar hoeveel gemeenschap hebben we met hem? Hoe hebben we hem leren kennen? Hoe een zijn we geworden als de vruchten aan de wijnstok? Hoe komen die vruchten nou in jou en in mij openbaar? Wat een heerlijke vrucht om die te eten, zegt vader. Want vader is de landman. Hij plukt die bos. En hij prijst die vrucht. Geweldig, zoals dat ontwikkeld is. Want hoe ontwikkelt zo'n vrucht zich eigenlijk? Dat zijn toch de sappen die door de stam en door de tak in de vruchten gaan. Het zonlicht, het licht komt erbij en dat wordt helemaal vol. Indien gij in mij blijft en mijn woorden, Rema, dat wat ik gezegd heb, wat heb ik gezegd? In u blijven, vraag me wat je wil en het zal geworden. Vers 8. Hierin, Broeder en zuster is namelijk mijn vader verheerlijkt. Oh ja, waarin? Dat gij veel vrucht draagt. Oké, okay, dat is wel zichtbaar. Pas als we vrucht gaan dragen, want dat wordt zichtbaar. Wat krijg je dan? Dan zal je mijn discipel zijn. Je zult het. Het is het krachtigste woord van zullen. Je zal, gij zult. Dus als je gaat doen wat de Heer zegt en het krijgt deel van je leven en van je handelswijze, zo zal je mijn discipel zijn. Ja, dat is logisch, want je doet ook precies wat je wil. Je eet van zijn vruchten en je wordt er helemaal vet van die vruchten op de goede manier. Niet, niet, dit bedoel ik, maar gewoon, hè? goede manier van eten, vruchtjes eten. Vooral deze vrucht. je zult mijn discipelen zijn. Wat was het ook weer, discipel? Leerling. Een discipel is een leerling. Wij zijn allemaal discipelen van Yeshua. En dat blijkt uit onze handelwijze. Dus ik denk dat wij steeds meer op die vruchten gaan lijken. Vind je ook niet? We beginnen er aardig op te lijken met elkaar, hè? Wat een verlangen hebben we met elkaar hè? Om, om die vrucht te gaan dragen. Want dat betekent namelijk dat we drinken van de sappen die daar naartoe gevoerd worden. Daar worden het van die prachtige vruchten. Daarom kan je ook tegen elkaar zeggen: Nou, als je bij die komt, wat een liefdevolle vrouw. Wat een liefdevolle man. Wat een glorie van God zit er in dat leven. En als je bij de goddelozen om de hoek komt, ook al vinden ze je een enget. Dan zeggen ze toch: nou Ja echt verkeerd is die ook niet, maar het is een enget. Weet je wel? Want zij kennen God niet. God vindt ons geen enget. Je zal mijn leerling zijn. Jullie zullen mijn leerling zijn. Nog een keer. Gelijk de vader mij heeft lief gehad, zegt Yeshua. Heb ik u lief gehad. En dan zegt hij erbij, blijf in mijn liefde. Niet zeggen, oh ja, ik ben toch een Christus hoor. Ja, nee, al die wet gaan doen. Ja, kom dat nou toch, ik ben toch niet gek. Ik ben toch een Christus en die blijft in mij. Ja, natuurlijk ik kan rustig worden, dat gaat echt niet in hem blijven heeft te maken met een keuze in je leven om in die weg te wandelen als hij he? gelijk de vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad blijf in mijn liefde en het gevolg daarvan is van die, die eerlijke levenswandel, is dat vader je opmerkt die zegt dan tegen Gabriel kijk eens even eens Wat eens daar gebeurt indien gij mijn geboden bewaart hoe simpel het ook is, zult gij in mijn liefde blijven. Gelijk ik, zegt Jeshua, de geboden van mijn vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Wij worden gewoon allemaal, net als Jeshua, geliefde van de vader. Want we hebben het verlangen om naar zijn geboden te leven. Dat is helemaal niet eng. Het is ook niet eng om je aan de geboden van Nederland te houden en rechts te rijden en stoppen voor het rode licht. Het wordt pas eng als je links gaat rijden en door het rode licht heen. We kennen het verhaaltje. Het is zo simpel. Het is een vreugde om naar zijn geboden te bewaren en daarnaar te leven. Ik heb de geboden van mijn vader bewaard en ik blijf in zijn liefde. Zoals Yeshua de weg gegaan is dus tot zelfs het graf toe, broeder en zusters. Vader heeft hem uit het graf gehaald en hem de plaats gegeven aan zijn rechterhand. Er komt een dag, dan zullen alle gelovigen die begraven zijn, opgewekt worden. Want Yeshua zal terugkomen en hij zal de doden opwekken, want aan hem is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Hij heeft door zijn kostbaar bloed volkomen de prijs betaald en ons als eigendom gekregen. We zijn zijn lichaam, hij komt ons halen. Amen. Het is schitterend. Kijk, het is wel verdrietig als we iemand naar het graf brengen. Maar zullen we treuren aan het graf? Ja, het is verdriet. Maar we zullen over het graf heen wel een boodschap hebben. In de eerste plaats om elkaar te bemoedigen. Want de dag dat die broer of zus in het graf gelegd wordt, komt ook dat hij eruit zal opstaan. En daar maken we vreugde over. De wereld zal het niet snappen als ze aan de begraafplaats komen van Gods kinderen. Ze zullen horen... Waar ons geloof op gericht is. Terwijl de wereld klaagt. Want die zien na de dood niks anders dan niks. Maar wij hebben hoop die over de dood heen gaat. Indien gij mijn geboden bewaart, broeder en zuster, zult gij in mijn liefde blijven. Weet dat zeker. Gelijk ik de geboden van mijn vader bewaard heb en ik blijf in zijn liefde. We zullen onze Heer Jeshua navolgen. Komt u weer met dat mooie woordje aan het begin. Dit. Johannes 15 vers 11. Dit. Wat was het ook weer van woord? Aanwijzend? Dit. Voornaamwoord, hè? Dit. Dit, zegt hij, heb ik tot u gesproken. Waarom? Opdat het redengevende woord... mijn blijdschap in u zei. En uw blijdschap vervuld worden. Dus de blijdschap van Jeshua is in ons... en die blijdschap gaat vervuld worden. Want we vertrouwen op dezelfde God en Vader als Jeshua. Wij hebben niets om in te brengen. Nee, onze prijs is betaald. Ook al zijn we geen volmaakte mensen. God ziet ons als volkomen volmaakt. Prijs de Heer. Komt u weer een keertje met dit? Nog een keer. Nou zegt hij, dit is mijn gebod dat jullie elkaar liefhebben Zoals ik jullie heb lief gehad. Dat gaat verder als dat je zegt dag lieve broer, fijn dat je, je ziet, dacht Dag lieve zus. Nee, elkaar liefhebben zoals Yeshua ons lief had. Hij gaf zijn eigen leven. Hij was bereid te gaan. En zo gaat het ook onder de broeders en zusters. Als er iets onder ons is, kom bij elkaar. Praat erover en ga de hele weg. Want we hebben met elkaar strijd te voeren in ons eigen vlees. He, vind je dat niet heerlijk? Dit is mijn gebod dat jullie elkaar gewoon liefhebben. Ja, zo liefhebben als ik jullie heb lief gehad. Hij ging tot het einde voor ons. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Nou, dat is begrijpelijk. Als je je leven inzet voor je vrienden, nou. Hè? Niemand kan een grotere liefde hebben dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. En Yeshua die zegt, gij zijt mijn vrienden. filas. Gij zijt mijn vrienden. Oh, wacht even, komt er weer zo'n eng woord voor. Indien. Weer Indien. Vind je dat niet vervelend? Wel, nee. Voor ons is dat toch een vreugde? Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied, is toch logisch? Je kan toch niet de beest uithangen in de wereld, hoor? ik ben van Jezus hoor. Zeg, wie is Jezus dan wel niet joh? Die moeten ze gelijk oppakken, als dat je leraar is. Maar zo gedragen we ons vaak wel in het verleden bij ons. Hè? In het verleden, nu niet meer hè. Jullie zijn mijn vrienden. indien een voorwaarde gij doet wat ik u gebied. Het is wel een sterk woord, hè, gebied. Komt weer van gebod. Ja, geboden. die zit dan de mens niet lekker. maar hij gebiedt het. En wat God gebiedt en wat Yeshua gebiedt, dat doen we. Het is wonderlijk, want hij zegt: Ik noem jullie niet meer slaven. Of zeggen wij nog, we zijn slaven? Nee, hè? Yeshua noemt ons niet meer slaven. Want een slaaf weet niet wat zijn meester wil, toch? Hij heeft zijn discipelen goed onderwezen in die 3,5 jaar. Hij zegt, ik noem jullie niet meer slaven. Want een slaaf die weet niet wat zijn heer doet. Inderdaad. Maar ik heb jullie vrienden genoemd... ...omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. Kunnen wij intussen wel zeggen dat we de hele Bijbel wel gelezen hebben, meerdere malen... ...en tot we weten wat vader van ons wil... En wat Yeshua ons bekendgemaakt heeft van zijn vader. Moet je over nadenken. Hoe heerlijk dat is om je dat te beseffen. Want voor u geldt dan, wij zijn niet meer slaven, broeder en zuster. Want wij weten echt wel wat onze Heer doet. Hij noemt ons vrienden. Hij zegt, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, heb ik jullie bekendgemaakt. En wij hebben natuurlijk gezegd, elke keer, schma, horen en doen. We zijn echte vrienden van Yeshua geworden. Mooi, hè? We zijn geen slaven meer. We zijn vrienden van Yeshua. We trekken met hem op. Hij is ook degene die ons uit de dood opwekt. Want hem is alle macht gegeven. Ook over de dood. Niet gij hebt mij, zegt Yeshua, maar ik heb jullie uitgekozen. Nou, dat is natuurlijk nog een mooier woord. Zeg het eens hardop, ik ben uitgekozen. Ik ben uitgekozen door Yeshua. Wij zijn uitverkorenen van Yeshua. Had je niet gedacht, hè. Maar je moet het hardop zeggen. Ik ben een uitverkorene. Oh ja, ja, Willem. Echt waar? Niet ga je mij, maar ik heb jullie uitverkoren. Noem je naam eens. Jan, Piet, Marie, Gerrit, Kees, Willem. Ik heb jullie uitgekozen. Ik heb me wel eens meer afgevraagd. Hoe kan het nou dat ik me een bepaald leven heb geleid en op de dag valt ineens een kwastje. Het ging maar over sabbat. Maar toen ik aan dat ene kwartje gehoorzaam ben geworden... heb ik zoveel mogen leren... want ik ging ineens God leren kennen. Ik ging Jezus leren kennen. Ik ging de profeten begrijpen. Ik de mensen liever tot God tot al. Ik snap niet dat Joden van God afvallig zijn geworden. Als die een God hebben die dit in zijn testament voor ons zet. Gij hebt niet mij, maar ik heb u uitgekozen. Wie van ons heeft nou zijn eigen oogjes opengedaan? Tot die denkt: laat ik nou eens gelovig worden. Niemand. Het is God die onze ogen opent. En omdat we dan ziende zijn geworden, dan zien we ineens het verschil tussen goed en kwaad. En eigenlijk vanaf dezelfde dag dat je dat onderscheid tussen goed en kwaad krijgt, zeg je, ja maar dat, dat wil ik niet meer. Nee, dit wil ik. En je komt op de weg van het zoeken naar God en naar het goede. Mooi hè? Niet gij hebt mij, zegt de heer, maar ik heb u uitgekozen. Ik heb je ook ...aangewezen met een reden... ...opdat gij zoudt heen gaan... ...en vrucht dragen. Kijk eens, hier hangen ze. Wij moeten dus heen gaan en vrucht dragen... ...en dat uw vrucht zou blijven... ...opdat de Vader... ...u alles geven ...wat gij hem maar bidt... ...in mijn naam. Ik weet het zeker... ...als we volgelingen zijn van Yeshua... ...en doen zoals hij het doet... ...dat vader ons alles zal geven... ...wat hij maar beloofd heeft aan zijn kinderen... Niet omdat we zo goed zijn geweest, maar dat we in Christus verbonden zijn van dat ene lichaam van Messia. Vader ziet ons ook niet als een eenlinge. Hij ziet ons als volk. Er is er niet eentje vertrokken uit Egypte, er ging een volk uit Egypte. En er gingen nog duizenden Egyptenaren mee, die dezelfde tocht door de woestijn moesten maken. Nou, wij zijn dat soort Egyptenaren hè, met elkaar. Er zitten een paar enkele joden tussen. Maar wij zijn toch met elkaar onderweg. He, vind je dat niet mooi? We zijn op weg. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen. Ik heb u aangewezen opdat je zou heen gaan en vrucht dragen. We moeten vruchten brengen, lieve mensen. De vrucht die komt voort uit de sappen van de wijnrank. En deze vruchten die worden door vader gegeten als hij ze bij jou ziet. Opdat je vrucht zou blijven, opdat... De vader, u, broeder en zuster, alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. In de naam van Yeshua. Anders kan dat niet. Waarom zou hij het ons geven? Wat hebben wij voor goeds gedaan tot hij het ons zou geven? Echt niet waar. Alles, al vanaf het begin van de schepping, hebben de, uitgezien, de gelovigen uitgezien naar hem die komen zou. En dat is Yeshua. En wij die daarna leven, kijken terug op hem die gekomen is. En die weer gegaan is en die weer terug zal komen. Want hij is opgewekt uit de dood en Yeshua leeft. Hij heeft de rechterzijde een plaats gekregen aan de hand van God. Hem is alle macht gegeven. Hij openbaart ook aan u. Hij geeft u ook het licht in uw ogen. Hij maakt u ziende. Het is genade van God en Yeshua dat onze ogen is opengegaan zijn. Wat een wonder. Vers 17. Dit gebied ik u. Klinkt een beetje hard, maar hij zegt het. Ik gebied het jullie. Dat gij elkaar lief hebt. We moeten elkaar lief hebben. Als we elkaar op Sabbath ontmoeten, of in de Bijbelstudie. Zeg, hartstikke fijn dat je er bent, broer, zus. Fijn dat je er bent. We gaan weer met elkaar geestelijk voedsel eten. Waar de liefde woont, hij gebiedt er gewoon. Hij zegt niet, misschien komt dat wel. Maar zegt nee, als wij liefde hebben, hij gebiedt het. Daar woont hij zelf en daar wordt zijn heil verkregen. Lieve mensen, het laatste stukje van de wijnstok. Indien de wereld u haat, broeder en zuster, weet dan dat zij mij, Yeshua, eerder dan u gehaat hebben. Word je daar gelukkig van? Het kan niet anders. Wij zijn anders en de wereld haat ons. We willen niks met je te doen hebben of je moet zoveel vrienden kunnen worden... dat je meegaat in hun goddeloosheid. Maar als je vrienden in de goddeloosheid verzaakt raken... zeggen jongens... nou ik ga niet verder, maar ik ga naar huis. Jo, Willem, je, je niet zo gek. He? Ik heb vier jaar in het leger gezeten... en ik heb gezien wat er gebeurde in het leger... en elke keer zei ik van... nee, hey, ik blijf wel op mijn kamer zitten. Joh Willem, doet toch niet zo gek joh. En, nou ja, daar had ik vrede mee. Indien de wereld u haat... nou weet dan maar, ze hebben mij Yeshua eerder gehaat... Indien gij van de wereld waard, dus als je echt bij de wereld hoort, dan zou de wereld je lief hebben. Dan dus zeggen een fijne knul die Willem. Hij trakteert altijd, weet je net zo tot die centen op zijn. Dat moet die arme jongeling ook nog een keertje leren. Maar het, het gaat zijn goddeloos toe. Zou de wereld je lief hebben. Doch omdat gij de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld uitgekozen heb, uitgekozen heb. Daarom haat de wereld u. Omdat je door Yeshua uitgekozen bent om uit die wereld te komen... ...haat de wereld jou op dezelfde wijze als de Yeshua haten. Prijs de Heer. Gedenk het woord. Daar komt hij weer. Dit is dan weer het woord Logos. Wat was Logos ook alweer? Het gaat over wie er gesproken heeft. Gedenk het woord. Wie heb het gesproken? Ik. Wie is ik? Yeshua. Gedenk het woord dat ik tot u gesproken heb, een slaaf staat niet boven zijn heer. Dat is een onderwijzing van Yeshua. Een slaaf staat niet boven zijn heer, heeft Yeshua gezegd. Indien ze mij vervolgd hebben, hij die onze heer is, zo zullen ze ook u vervolgen, broeder en zuster. Indien zij mijn woord, logos, dat is het woord van Yeshua, bewaard hebben, zo zullen ze ook het uwe bewaren. Leuk hè, dat je elke keer dat grondwoordje terug ziet, logos. Oh, logos, ja, in dit geval weet je tot het het woord van Yeshua is. Maar als je in de Bijbel leest, in de beginne was het woord, dan zeggen ze, oh, dat is Yeshua. Nee, in de beginne was het Yahweh. Je moet dus wel weten waar het over gaat. Hè? Goed, hebben zij ook het uwe, zullen ze bewaren. Maar dit, komt u weer, dit alles, zullen zij u aandoen om mijn naam, zegt Yeshua, want zij kennen hem niet. Die mij gezonden hebben. Ze kennen God niet die Yeshua gezonden heeft. Indien ik niet gekomen was, en let goed op wat er staat. Indien, zegt Jezus, ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zouden zij geen zonde hebben. Maar Yeshua is gekomen en hij heeft tegen het Joodse volk gesproken. En omdat ze niet geluisterd hadden was het voor hun zonde geworden. God die heeft zijn redder gestuurd en ze hebben hem vaarwel gezegd, overgegeven aan Rome. Indien ik niet gekomen was, zegt Yeshua, en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben. Maar nu hebben zij geen voorwensel meer voor hun zonde. Ik vind het hartstikke mooi woord. Ze hadden de keuze al gemaakt. Wie mij haat, die haat ook mijn vader. Want als we Yeshua leren kennen, dan zien we de vader gewoon in zijn hele persoonlijkheid. Ze zo, die lijkt op zijn vader. Als je de foto's van mijn vader zou zien, ja, die wil ook die lijkt op zijn vader. Ik had ook dezelfde streken als hem. He? Dat is wel een beetje overgegaan, nog een beetje. Wie mij haat, haat ook mijn vader, zegt Yeshua. Indien ik niet de werken onder hen gedaan had... Indien ik niet, zegt Yeshua, de werken onder Israël gedaan had die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben. Dus als Yeshua niet zijn werken had gedaan, hadden de Israëlieten geen zonde gehad, aangaande dat. Maar nu hebben zij, hoewel zij gezien hebben, toch mij en mijn vader gehaat. Dus God heeft het genadewerk gezonden, volkomen openbaar in Messias. En ze hebben hem uiteindelijk overgeleverd aan de Heidenen. Weg met hem. Dan komt hij nog een keer. Het woord, logos in dit geval, het woord moet vervuld worden. Wat was logos ook alweer? Dat is het woord wat iemand spreekt. In dit geval verwijst dat terug naar degene die de wet geschreven heeft. God heeft door Mozes de wet geschreven. Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder reden Gehaat. Zonder reden. Dat staat namelijk in psalm 109 vers 3. Met woorden van haat omringen ze mij en zij bestrijden mij zonder oorzaak, zegt de psalmist. En in psalm 35 vers 19, dat mijn valse vijanden zich niet over mij verheugen, zegt de, de psalmdichter, Nog met de ogen knipperen wie mij zonder oorzaak haten. Schitterend, hè? Dat gaat over Yeshua. Maar ook over zijn volk, want die ervaren hetzelfde. Ook Israël is aangedaan wat de Messias hebben aangedaan. Twee teksten uit uh, Matthäus. En die moeten we dan maar meenemen naar huis. Het is genoeg voor de discipel... Durven onze vingers op te steken? Doet het maar. Ik ben een discipel. En dan zegt de Heer tegen u... Het is genoeg voor de discipel om te worden als een meester en een slaaf zoals een Heer. Durven we de armen op te zeggen... Het is genoeg dat u als discipel wordt als uw meester. Zo, is dat een uitdaging of niet? Maar het is genoeg. Meer hoef je niet te doen. Word maar gewoon als je meester. Het is een vreugde om het te doen. Het is genoeg voor de leerling, de discipel, te worden als zijn meester. En voor de slaaf als zijn heer. Indien men aan de Heer des Huizes, aan Yeshua, de naam Beelzebul heeft gegeven, hoeveel te meer aan zijn huisgenoten zullen ze van je zeggen. Lukas 6, vers 40, een discipel, broeder en zuster, u en ik, staat niet boven zijn meester. Maar al die volleerd is, zal zijn als zijn meester. Dus wij, de discipelen, de leerlingen, staan niet boven onze meester. Maar wij allemaal die volleerd zullen zijn, in het navolgen, zal zijn als zijn meester. Dus mensen die uiteindelijk u zullen ontmoeten, die zullen een soort ontmoeting maken met Yeshua. Wat een liefde en een genade en een barmhartige levensstijl en een vergevingsgezindheid hebben we daardoor niet geleerd. Amen. Tot we mogen worden als onze Heer.